Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In sommige winkels is het veel te druk. Vakbond FNV krijgt behoorlijk veel klachten van medewerkers die zich zorgen maken. Klanten houden te weinig afstand, dragen geen mondkapje of het is gewoon te druk in de zaak. Moet anders, zegt de vakbond. Gisteren sprak ik bijvoorbeeld een aantal medewerkers van het distributiecentrum van H&M in Tilburg. En die zeiden dat er te veel momenten zijn dat het echt onmogelijk is om afstand te houden... En vanuit de winkels krijgen we ook veel melding. Hè? Denk aan Blokker, Action, Vibra. Van medewerkers die zeggen, het is gewoon te druk. Personeel baalt ook van alle reclames, zoals tijdens Black Friday. Door die oproepjes wordt het alleen maar voller in hun winkel. Terwijl het er al druk zat is. Een jongen van 18 uit Alkmaar die vorige week zwaar gewond werd gedumpt voor de deur van een ziekenhuis in Eindhoven. Was mogelijk betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Midden in de nacht werd daar een geldautomaat opgeblazen. Waarna de daders er vandoor gingen in een auto. Een paar uur later werd de auto gespot in Eindhoven bij het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws wordt er nog gezocht naar andere verdachten. Steeds minder mensen zitten in de bijstand. Het zijn er inmiddels minder dan aan het begin van de coronacrisis. Komt volgens CBS onderzoekers doordat veel bedrijven staan te springen om personeel. En een blinkende rij witte tanden, je kunt ze bleken, maar het kan ook met behulp van facings. Daarbij wordt een deel van je tand weggeslepen en komt er een neptand omheen. Donnie Rolfink liet dat doen, maar hij heeft er nu spijt van, zegt hij op Insta. Achteraf heb ik gewoon heel veel spijt gehad uh, op de manier hoe ik het gedaan heb met het tanden wegslijpen en het gesodemieten. Ik was gewoon super stom. En het enige wat ik nog kan doen is mijn uh, volgers voor behoeden. Ja, en de club van tandarts is blij met die post. Want facings zijn niet zonder risico, zeggen ze. Als je zoveel weg laat slijpen is het vragen om problemen met je gebit. En als je het wel laat doen, het kan veiliger. Bij Donnie was ook nog eens veel tand weggeslepen. Het weer, grijs, regenachtig, flink veel wind. Wel wat minder koud dan de afgelopen dagen. Een graadje of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat het meeste opvalt in de regio is de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Er staat een lange file van 7 kilometer vanaf Amersfoort West tot aan Hilversum Noord. Want daar gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen. Er zijn nu twee rijstroken dicht en het is onbekend hoe lang dit nog gaat duren. Daar heb je momenteel meer dan een uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 nou ja? Nou, dat de een uh, bij Genesis heeft gezeten en de ander bij Earth, Wind en Fire. Kan mij dat nou schelen? Ja, nou, goed, dan <laughs> niet. Maar ik heb het nog wel gezegd. Kan jou, uh, ja, dus, jou kan bijna um, schelen. Uh, een stukje kansloze informatie. Ja. Kansloze informatie. Nou, dat heet ook niet voor niets. De kan nog wel schilders. Dat, dat God, is ook weer waar. God, God, daar heb uh, jij gelijk in. Daarom, Vorige uh, week heb ik een, uh, uh, uh, met een vriend van mij uh, even een Chevrolet Corvette uitgelaten. En vandaag dat jij er niet was... Vorige week. Ja, een rondje ja. Bretagne gedaan. Ah. En uh, nou is het een uh, heel klein cockpitje in zo'n Corvette. Een hele lange neus. Ja. En maar een heel klein cockpitje. Maar het, uh, het kan altijd uh, kleiner. Want in Engeland is u een vent. Uh, ja. Alex Orkin. En die maakt een tocht van 1400 kilometer. dwars door Engeland. Met de kleinste auto ter wereld. En hij stopt in verschillende steden om aandacht te vragen. Is voor het, de het zijn. hele kleine ding in ja. Dat die is Die Dat, die dat die kleine Beel? autootje waar uh, Jeremy Clark... is. Ja. de Piel dus. dus ja. Dan, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dus uh, hij maakt uh, hij zamelt geld in voor kinderen in nood en heeft een behoorlijk bedrag al reeds binnengeharkt. Ik hou ervan, van dat ja, mensen. Ja, het is prachtig. Het is ja, inderdaad, toch? een heel klein autootje om daar 1400 kilometer in te rijden, dat is alweer heel bijzonder. Ik vraag me er af hoe hij eruit komt. Uh, heb je dan niet last van een hernia of ja, wat dan ook? Want, ja, ik ja, je trekt die... zo'n zo ding aan en je gaat liggen en dan zit je. Ja, maar die Jeremy Clarkson, hoe ze die erin hebben ja, gegeven, in die, die piel, dat was uh, ja. toen ook al een hele uitdaging. Geweldig, ja. Het vroegen we dan, trouwens, een hilarische uitzending. waarin je allerlei uh, kleine autootjes. en toen kwam je op een gegeven moment uh, het BBC-gebouw inrijden. en toen zaten ze daar net het nieuws. en toen kwam hij ja. achter in het veld. kwam hij voorbij zetten met dat ding. Fantastisch, dat ja. ja, gewoon. Uh, <laughs> ah, goed. Ja. Um, maar goed, Maar uh, goed, over automobilisten en auto's gesproken. want. Ja. Uh, ik weet niet hoe jij je in het verkeer gedraagt, Frank. en hoe jij dat doet, uh, Ger. Nou, hoe, hoe ik me ik gedraag? Ik ja. denk van mezelf, in het verkeer? Dat ik, een, ik ben wel een uh, opschieter. Ja. Jij bent wel een opschieter? Ja, ja nou, BMW-rijders opschieter. zijn opschieters, hè? Ja. ja. ja. Uh, wat doe je als je dan in de file staat? Ja, dan kan je niet opschieten natuurlijk. Nee, begrijp nee. ik. Maar uh, wat, wat ga je dan doen? Ga je de radio luisteren? Wat ga je dan doen? Ga je, uh... Nee, ik zit heel veel podcasts te luisteren als ik in de ja, auto zit. Maar ook als, maar... Je, maar als je stilstaat. Ja? Dus, dus dat hè, dat je, je zit in een file of wat dan ook. Nee, er is uh, nergens voelt een mens zich zo op zijn gemak als achter het stuur. In het universum van een auto waagt meniging zich onbespied en ongehoord. We zingen luidkeels mee met radio. Voeteren ongeremd op de medeweggebruikers. Maar ook, en dat is heel belangrijk zonder genen in onze neuzen ja, of oren. Dus ik vraag ja. me af hoe je een huurauto aantreft als je dat uh, nou, zou doen. Dat maar ik denk weten. eerder dat je eerst met zo'n uh, zo desinfecterend middel... dan maar beter uh, ja. de hele interieur er, eruit uh, kan uh, vegen. Ja. Want ja, dat is uh, heel ranzig. Die huurauto's uh, zijn vaak ranzig. Vind je? Ja, nou, vind je? Is nou. om... It's a rental, don't be gentle. Ja. <laughs> dat zeiden wij altijd. <laughs> ja, nou ja, dat waren ze zeker niet vroeger. Want... Uh, Hertz in Amerika, die uh, ook aardig is ingekrompen nu door de hele corona-shit, maar dit terzijde. Ja. Daar kon je vroeger een uh, hele snelle Mustang huren. Ja. Een uh, Shelby, een Mustang Shelby of zo. Ja. Maar wat deden die gasten nou? Of die gingen ermee racen in het weekend en die rookten zo'n ding op een racebaan helemaal op in het weekend. Ja. Of ze sleutelden de motor eruit en leverden hem weer in met een oud V8-blok erin. En dat deden ze dan het hele weekend over. En dan werd euh, zijn auto weer ingeleverd. Het nieuwe Shelby-blok was eruit gesleuteld. Hm. Dus uh, er zijn verschillende dingen die je met een huurauto kunt doen. Nou, buiten ik, uh, jezelf verplaatsen. Uh, Waar het natuurlijk wel om begonnen is, laten we dat maar. Nou, maar wat dat gaat, ik ken ook nog wel een verhaal van uh, de, de zandwoorter van de eeuw. Dat was hij eigenlijk wel geweest. Groep Ja. ja. Uh, hoe die begonnen is met uh, de slipschool. Dat deed hij dus met kevers. Okay. Met Volkswagen-kevers. Alleen die waren niet van hemzelf. Wow. Die had hij gehuurd of eventjes gehaald bij meneer Kost in Amsterdam. Dat je kan slippen met de ja, kevers. En, en, uh, daar, en nou ja, die auto's die werden dus uh, flink afgeraffeld. Uh, ja. En aan het eind van de dag uh, leverde hij dus bij meneer Kost in, in die keker zo naar, Van wat heeft hij nou allemaal gedaan met die Volkswagen? Dus, ja, totdat hij er op een gegeven moment achter kwam. Toen was het gauw... Uh, ja, dus het duurcontract dus, werd ja, het contract werd opgezegd. het contract werd opgezegd. Maar ja. uh, ik moet zeggen, zijn cursisten zaten niet in hun, hun neuzen te hoor. Dat dan weer, uh, dat, dat we niet in hebben gehad, denk ik. Denk het ook niet. Dus. maar uh, autorijden, jongens, het is, wat wordt het duur. Want de benzine is natuurlijk in Frankrijk 2 2 euro, waar euro. het juist over had. Ja. Daar betaalden wij gewoon uh, 1,76 tot uh, 1,80 ja. Voor een liter uh, uh, 98. Hè, super benzine. Met ja. slechts 5%, uh, nog te veel, maar goed. Ethanol. Ja. En, en hier in Nederland gaat het als je kop eraf... door die Haagse roof rijd, Die daar gewoon naadloos 2, 222 inmiddels voor vraagt. Bij de Shell-pompje op de staat. Want Shell V-Power is de enige brandstof zonder ethanol. Dus 0% ethanol. Ah. En dat vinden mijn oude vrienden wel het lekkers natuurlijk. Ah. Want al die moderne shit, dat is uh, niet goed voor de motoren. Nee, dat lijkt mij uh, buitenlands nieuws. Ja, ja, uh, uh, je, als je een auto had, Jaap, zou je dan een elektrische auto nemen of niet? Um, ja, ik denk het wel. Ja? ja, toch wel. Ja. Ik, uh, ik, ik heb er zelf uh, ooit in gereden. Ik uh, was toen in dienst van het waterleidingbedrijf. en Toen hadden ze daar een van de eerste elektrische wagens. Nou ja, het, uh, het verlengsnoer ook toen. Uh, nou ja, die, die, die, die, had wel, die had ik er wel uitgehaald. Hoor. Ja. <laughs> dus, goed, het was een Frans hok. Dat, uh, dat dan weer wel. Maar uh, ik vond het toch wel apart. Een ja. aparte ervaring. Maar ik weet niet, uh, ik, ik, nu moet ik er niet aan denken uh, om een auto ja. voor de deuren te hebben staan. Want dat is een kostbaar uh, verhaal. Nou, zeker. En uh, ik ben daar niet zo van. Je zeker nu niet. In. In, in, uh, om je even in de reden te vallen. In, ja, uh, Afgelopen zondag in het autoprogramma... waar ik alleen naar kijk om nog te gruwelen... Ja. en om heel blij te zijn na het programma met wat ik zelf nog heb... Ja. Uh, zag ik de nieuwe Mercedes S-klasse voorbijkomen. Oh, dus de grote, de, de Limo-uitvoering, zeg maar. Mm -hmm. 100% elektrisch. Nou mag je, en terecht, hè, niet je iPhone bedienen... onderweg in de auto, terwijl ja. je rijdt. Ja. Maar als je dat dashboard van die nieuwe S-klasse Mercedes ziet... die hebben oh. dus in het midden een scherm zitten... waar ze bij Cinema Palace nog jaloers op gaan worden. Het gaat helemaal nergens over. Nee. Gewoon een paté, uh, Ja, misto. Gewoon een paté scherm. Ja, een ordenner pathé. Ja, Dat is echt waanzinnig. een Ja, Je moet in een auto zitten... en dan moet je je niet af laten ja. leiden. Ik ben toch... Uh, in de tijd dat ik wel eens auto reed, dan genoot ik ook wel een beetje van het landschap en dan zat er een, een of andere belg die dan, want het gebeurde in de Ardennen, ja, die trapte dan ons erin ja, en toen zat ik er bijna achterop. Maar je dus een sowieso, paar keer gehad hoor. Dus. sowieso is het uh, gevaarlijk. Hoezo? rijden. Ja, tegenwoordig wel. Ja, natuurlijk. De, vroeger zat je in een, in een, in een, in een opel Cadet en er zat helemaal niks in. Nee. N nog niet eens een radio. Nee. nee. Ja, dan word je niet afgeleid. Nee. En te, precies wat jij zegt. En dan moet je zo'n Tesla gaan zitten. Er zit ook zo'n ja. PT-scherm in. Ja, jongen. Dat is, is echt. Uh, of je kaartjes moet kopen. Ja, er staat, er staat de hele dag dat troep op het ding. Ja, en, en, je, en je kan maar indrukken en toestellen. En mij Ik heb dat CarPlay. En ja. uh, dat is eigenlijk vanuit je telefoon. Dat ja. hebben ze wel slim gedaan... Dat de je ja, maar een paar dingen. Maar ik zit natuurlijk altijd aan de, aan de Ja, hey, Ik heb, die, ik, heb, die, ik, heb die, ik heb die hele telefoon nooit meer in mijn hand. Nee? Nee, nee natuurlijk nee, niet. Dat ik kan hem nog, nog aannemen uh, als je gebeld wordt in de auto. Hallo met Geert. Ja, zo is niet. Hallo met Geert. Ja. Ja. Ja. Hallo man. Ja. Kan u momenteel niet te woord staan? Laat een boodschap. <laughs> <laughs> nee. ah, piep. Ken je die antwoordapparaten? Als je belt ja, ja, die mensen beginnen tegen te doen. Ah, eindelijk iemand aan de lijn is er een antwoordapparaat. Ja, ja, ja, ja. Hallo met Bob. Hé, hey, Bolkan, kan u oproep momenteel op, om... Ik, op, op, op. <tieden> ik helemaal gek van, ja. ja, dan wil je wat zeggen. Ja. Eh, dat heb ik een paar keer van eens <tieden> gehad. Hé, hey, hallo. Ja, En ik kom, ja. brompt er dan de, de stem van de dame. Dan denk ik, nou, bel we later weer terug. <tieden> Over dames gesproken. Is het tijd voor de kutplaat, Ja. Bo, nee, of, nee, of nee, nee, nog nee, niet. De, nee, nog niet. Het is tijd voor mijn goede plaat. Maar we hebben, een nog. Van ah, we hebben ah, er nog iets van Gerne tussendoor. Draai op. Luister maar goed, jongens. Ja, het, is, het begint een beetje uh, creepy, vreemd. Ah, een weer. ja, dat is wel leuk. Dat is briljant. Dankjewel. Jas hangen getrokken, mensen. Want uh, dat, uh, ja, dit die pand, gewoon lijkt wel lekker Het is, is, is een pand van de gemeente, mensen. Waar Frank, zit, in, ja. Ja. Frank zit in zijn zwembroek. Ja. <laughs> <laughs> Als je hem ziet lopen uh, uh, in de wintermaanden, gewoon uh, dat klopt ja, uh, niks aan de hand. Nou, als het echt gaat vriezen straks en er komt een schrijl oostenwindje, heb ik wel een jas aan hoor. Ja, toch? Dan, ja, dan Meen wel, je dat ja, nou? Ja, wel, G. Je wordt wel beroemd in zijn ja, antwoord. Door dat de, die gozer toch aan die altijd uh... in zijn hemdje loopt. <laughs> ja, ja. Nee, maar nou, het is eigenlijk jaren geleden begonnen. Want ik heb mijn jas altijd irritant gevonden. Hmm. En als ik dan s'morgens in mijn auto stapte, dan het eerste, wat ja, al was het min tien, die jas moet uit. En anders kan ik niet lekker auto rijden, oh, nee, ja. Dus op een gegeven moment dacht ik... nou ja, als het hard vriest en het gaat goed zonder jas... dan kan ik ook buiten zonder jas. En op een gegeven moment ja, ga je dat een keer proberen. En uh, uiteindelijk heb je die jas uh, weinig nodig. Ja. Dus uh, nou zo eigenlijk. Nou, ik ben een enorme koukleum, Dus aan mij... Uh, nou, is maar ik is weet het niet dat uh, als jij in je vrouw in te water gaat... dat je vingertopjes... Uh, ja, maar dat is een, dat is een kleine afwijking. Oh. Dat <laughs> okay. noemen ze het... het, het, het um, uh, van Rousseau, Het fenomeen van. Ik zal het even opzoeken. Ga je het even opzoeken? Fenomeen. Fenomeen. is <laughs> <Fenomeen grijd> van. van... Nou. Hier. Renault is het. Oh, oh. Fenomeen van Renault? Ja, hier, nou, kijk maar. De vind ik toppetje. Oeh zie je die vingertoppen worden helemaal uh, uh, blauw, blauw, blauw en, en wit uh, en rood ja, dus, is eigenlijk rood, wit, de, de Nederlandse vlag ja, ja, kan het kan het nou zo. rood wit blauw ja, ja maar dan anders maar dan, maar dan. anders okay. ja. dus als, uh, als jij met je rood wit blauwe vingers staat te wapperen dan uh, is er uh, iets uh, jarig uh, van het koningshuis dat zou zo maar kunnen dan toch of niet ik denk het wel ja ja, een Koningshuis. Nou ja, uh... Waar heb je het nou over? Ja, het fenomeen van Renault, daar heb ik het over. Het fenomeen van Renault houdt in dat je gewoon je, dat je vingers. Maar ik denk, uh, denk uh, aan een fenomeen van Renault, dan denk ik ook aan, uh, aan iets met vierwielen in de stuur: Renault Clio. Ja, zoiets. Of Renault Knapduur. Weet Renault uh... Knapduur. Het fenomeen van Renault is ja. een vaataandoening... waarbij de bloedtoevoer stopt naar de vingers of tenen. Mm. Het zorgt voor gevoelloze verkleurde vingers of tenen. Een aanval ontstaat vooral bij kou en vocht. Het aanraken van koude euh, voorwerpen en heftige emoties. Dan trekken de slaggaarders te snel samen en ontstaan er klachten. Frank. Ja. Nou, nou dat, dat is een nou, medische update van, ja. Uh, ja. van dokter Geer nou, Loogman. Een primaire uh, vorm en een secundaire vorm. Oké. Okay. Ja, wat nou, is dan de secundaire vorm? Nou ja, je kan het beter, beter niet hebben. Nee, nee? Want als je tegenwoordig je mag hopen dat je... als je s morgens wakker wordt, dat alles het nog doet... Want als je nu naar een ziekenhuis moet, godverhoede... dan kon het wel eens zo zijn dat je... Achter in de rij staat. Precies. Nummer tikken bij de deur. Nummer tikken bij de bakken. Ja, nummer En dan ligt er ook aan hoe oud je bent. Ja. Ja, en dan zegt de dokter van, uh, nou, jij niet. Ja. Jij ziet er niet zo goed uit. En ja. jou kunnen we nog wel dat, Dus dokter triage is dat, hè? Dokter triage. Dokter triage, ja. <laughs> dokter triage. Die zegt dan, uh, nou meneer Loogman, je bent al bijna 67, joh. Dan doen we jou uh, even vandaag niet. Ja. Kelt nou, <laughs> u dan nog eens over een half jaar, kom, hè? Komt u even die diagnose, ja. gewichtsklachten en spierzakten. Droge mond en ogen, huiduitslag, huidveranderingen, koorts. Stikstoornissen en benauwdheid. Dat is nog altijd uh, het, het uh... fenomeen van okay. Reno, dames en heren. En ja. oh. hoe kom je daarop? Nou, we hadden het net over de kou. Ik heb wel de behandeling. Oh, ja. Is het interessant? Wat is de behandeling? De behandeling. Frank blijft zoveel mogelijk in een goed verwarmde ruimte. Daarom heb jij je jas aan. Ja. Nou, nou, is, is Kleed je warm aan. Kleed je warm ja. aan. Doe ik niet. Doe ik ook niet. Nee. Daarom heb je jas voldoende aan. doe ik ook. Vermijd stress. Doe ik ja. ook. Soms zijn de klachten ernstig. En is er medische behandeling nodig? Ja. <laughs> uh, uh, uh, niet, nee, nee. Nee, dat kan niet meer. Nee. Medicijnen die de bloedvaten verwijden. Verwijderen? Verwijderen. Ver Doorsnijvende ja. zenuw zodat de spiertjes en de dan niet meer verkrampen. De zenuw tijdelijk uitstrakelen door een injectie. Nou ja, zo weet ik het nog. Of over. een jong burgeltje misschien. Frank, wat een goed plan. <laughs> <laughs> Zie je, dat helpt overal in, in het tegen. In kader van de verdunning, ja zeker. Ja. Verdunning? Van in het bloed. bloed. Oh, doe dat even zijn. <laughs> <Cool. Ja. laughs> <Ja. laughs> Zit je, dus je bij de hartstikke ja. rechts in de hoek, doneer. Ja, doneer. een um, broodje dunner. Ja, nee, maar het is. Iets, uh, ja, als dat nou was valt het, wel het nogal mee. Je was vroeger een minister van Justitie, toch? Een minister... Donner. Dat, ja, dat Donner. Meneer Dunner. Oh, niet meneer Dunner. Dunner. Ja, in, Turkije Dunner. in Turkije noemde ze hem Dunner. Hij was ook Dunner. In Turkije noemden ze hem minister Dunner. Ja. Oh. Van kebabzaak. <laughs> ja. Ja. ja, dat was ook minister Donner die riep: Als er dan bij je wordt ingebroken. Ja. Ja, je mag natuurlijk geen eigen rechter spelen, dan roep je gewoon boe. Ja, zei je dat? Ja, dat zei ik ja. ja Het is niet geloven Wereldvreemde man. Ja. Had uh. beter directeur van de Bodaan kunnen worden, denk ik. <laughs> dat het zo is zo ononderstelbaar. Ja, zo waren het nogal. Frits ja. Kok als was ook zo'n oude rups, die het Frits niet Ja, daar uh. was er ook een, hè? Ja. ja. Die nou en dan Heerse Balien. Ja. Uh, er is een criminaliteit in Nederland. Die moet bestreden worden. Dat kost geld. Veel geld. Het geld is er niet. Nee. Ja, en daarna... ja dat was ook een mootje zeg. Jee, ja. Maar goed. Ja, je, doet Ballen, ja. je doet het natuurlijk. Uh, Heers Balinia. Ja. Nooit goed als politicus. En helemaal ja, ja. in deze tijden niet. Nee. Ik ga er volgens ja. nog wel van uit dat iedereen zijn stinkende best doet. Om het, uh, nou, stinkende best. Ja, behalve Rutte dan. Want die wil met iedereen uh, dikke maatjes stinkende blijven. Stinkende best. Dat ja. is toch leuk stinkende voor Stinkende he? best. Uh, waarom hebben we dan nog geen kabinet? Ja, mm, dat omdat de, dat de een harder stinkt dan de ander... Het kabinet, niet. Best. kabinet niet. <laughs> niet. Het is het kabinet ja, niet. Het kabinet niet. Ja. Nee, maar daar heb je wel een punt, Jaap. Ja, ja. want als je zegt stinkende best... dan ja. had het er al... Kijk, kijk, kijk even ja. naar die ja. Duitsers. Die, die Duitsers. hebben ja. er gewoon in uh, drie maanden tijd. Ja. Uh, ja. Nee, wij gaan het uh, nog eens een keer bespreken... Ja. bij die, al die praatprogramma's die, die er zijn. Hè. Op één uh, ja. uh, Jinek, uh, Bo, uh, noem ze maar op. Ja, dat is, daar word ik ook trouwens helemaal uh, ja, Ik zie al Gerald al slapen, al die, dus ik denk dat dan het... Uh, al, die, uh, <laughs> al, die, uh, al die praatprogramma's. Ja, daar word ik het niet van kan Elke avond, die Diedrich Grommers en die andere Bob Hoe heet het die kale? <laughs> <laughs> Ernst Kuipers, heet hem. Ernst Kuipers, de beddebob van Nederland. <laughs> <De beddebob. laughs> Dat, dat, dat zijn de mensen die besluiten of ja, jij uh, de je behandeling nee, van het fenomeen. dan erop. Ja, nee, dat maar, zijn de mensen die bepalen, de, ja? die, die het fenomeen van Renault. U ja. ja, ja, ja. ja, oh, bent 67 deur. en ja? u bent 55. Nou, nemen we die van 55 ja. wel, want die zijn hey, die jongen, uh, Het matrasmerk zet uh, Maxime Meiland aan de kant. Ja, ik heb want? ook weer gelezen. Naar nou, nou, de uitspraken van de moeder. Ach, de moeder heeft de uitspraken gedaan. Moeder Meiland? Moeder Meiland. En ja. heeft moeder gezegd: G. En die heeft wat, even kijken wat heeft ze gezegd eigenlijk. Weet jij dat? Uh, ja? Het schijnt over iets <laughs> ja. over het uh, geloof. Uh, ja, ja. ja. Is, geloof ik. Ja. Maar ik geloof ja, ik ging over, uh, heel, uh, veel. heel veel. Ja. <laughs> alleen, alleen. Ging over ik ben goed gelovig. Ja. Over Boerkaas. Boerkaas, ja. voor mij, onze Boerkaas. Oh ja, Erika Meeland vergelijkt uh, in haar boek Erika Vrouwen in boerkaas met penguins en noemt hoofddoekjes niet normaal. Nou, ja. dat, uh, nou. Ja, nou ja, ik vind ook dat je dat. Uh, en dan moet je mensen gewoon, als iemand dat wil, dan moet je dat lekker uh, laten. Uh, gewoon lekker oh, ja. ja. nou, in uh, de laten ik, ik, ik vind het wel te ver gaan dat ze nu een deel van het wellicht uniform gaan uitmaken in Utrecht. Hoe bedoel je? Hoofddoekjes bij de BOA's. Uh, uh, vertel. Nou, ik vind een uniform moet gewoon neutraal blijven. Dat vind ik wel. Dus, uniform, en... dat woord ja, het woord zegt het al. Ja, precies ja. het woord uniform. Maar in Utrecht, uh... ja, natuurlijk, daar zit het achterlijke mens... dit lot van hooidonk, van Groen Slinks, maar dit terzijde. Maar die zal ongetwijfeld daar ook iets over hebben geroepen. Ja, uh, Utrecht gaat wellicht daar toch invoeren. Dat boa's met een hoofddoekje. Ik vind het fenomeen boa, die hadden ze helemaal nooit in moeten voeren. Je nee, had gewoon een, een, een, agent brugget, meer, uh, een brugget van onvermogen Ja, vind, ik wel, ja. vind ik wel. Ik ja. bedoel, uh, waarom, uh, dat is er weer allemaal ingefietst. Weer uh, van, oh nee, we, we, we moeten ja. een taakje weer voor. En dan uh, kost dat weer zoveel. Ja. Omdat we die boa's, omdat we verbroerd zijn om die agenten niet uh, verder... Uh, extra, en dan dan uh, die vet uh, Gabberhouse. vet Gabberhaus, daarop wordt aangesproken... Dan zegt je ja, het is een zaak van de gemeente. Nou, zo zet je, je lekker jezelf buitenspel natuurlijk als minister van justitie. Ja. Maar dit ja. is uitlands ja. nieuws. Ja. Uh, ik denk dat nou. het uh, tijd wordt ja, uh, om ja. eens even dat uh, het K-nummer er even bij te pakken. Dus dat uh, zullen we dat dan maar doen, mensen. Want dan la, hebben we dat. La, ook... Laat we het maar doen. Zijn dus dan zijn we er vanaf. Dan gaan we er van de Volgende week. The looming death, the loss of someone dear. By the edge of a stream, the sound of a key pierces the air. To curl your blood, it surely would. Her hands, her face, her hair. If you live with your heart on your sleeve. Ja, mooi, hè? Ja, is mooi. Ja. mooi. Uh, het album heet uh, Now Is The Time. Uh, de man die het maakt is alweer uh, twintig jaar. Uh, woont hier in Nederland en hij woont in Haarlem. Hij is kind van het patronaat, want er, dat is bijna zijn tweede thuis. Want daar uh, speelt hij regelmatig. Alleen zal het uh, de komende tijd weer uh, er niet van komen. Uh, uh, de man heet Danny Ginnen en hij komt... Hij is uh, oorspronkelijk een ier die hier neergestreven is. Ja, is zo leuk Engels spreken. Ja. En eh, nou ja, het album bevat meer van dit soort nummers. Eh, en ja, het is gewoon een fantastisch album. Want anders had ik er geen aandacht aan besteed nee, en, er van. op de website van onszelf. En die van 3 voor 12. Dat ga ik dus nu overklappen, want het, er komt eh, nog iets aan daarover. Goed, Geer, hebben we nog wat? Hebben we nog wat? Ah. Uh, nou, ik, ik kijk je wel eens op, op, op social media, zoals dat heet. Uh, soms is het een noodzakelijk kwaad. Uh, nee uh, hoor, er zitten hele leuke dingen. Uh, uh, wat dan? Uh, uh, uh, eentje van Jochem Meijer, die zegt van... ik zit te lunchen met mijn vrouw. Ja. Zie ik een vrachtwagen met de tekst... de vet ophaaldienst voorbij rijden. De vet ophaaldienst. <laughs> Achteraf als ik mijn mond moet houden. Want ze praat al anderhalf uur niet met me. Ik heb de bank al opgebaakt. Briljant. Briljant. Dus wat dat betreft... Uh, ach, ja... Ja. Dat zijn van die leuke dingen. En dan, uh, wie, wie, wie volg jij? Uh, ik, ik, eigenlijk bijna helemaal niemand eerlijk gezegd. Nee? Nee, niet op, niet op Twitter of op, op Instagram. Nee, nee, nee. Maar ja, kijk, als je, als je dat uh, Het is heel doet. leuk om, om domme dingen van mensen te zien. Zoals uh, Geert Wilders, die, die tweet heel veel. Ja. Zit jij dan op Twitter of niet? Nou, ik, ik kijk naar Twitter. Jij kijkt naar Twitter. Dus Twitter kijkt niet naar jou? Ik, nou, ik hoef eerst te kijken of er Heb die me een akkerbal 20 dingen die ik niet gekeken heb? Ah. Dus ik ben niet zo heel erg. Uh, op de Twitter? Nee, Wacht en Twitter even, vind ik er soms Ik heb 156 volgers. Oh. En ik volg er 99. Nou. Maar ja, ze hebben niks aan mij. Want ik, ik Jij zit er niet op Ik zet uh, er nooit wat op. Uh, nee. nee, en dat is bij een beetje hetzelfde met, uh, met uh, Facebook. En Facebook is natuurlijk ook... Uh, je hebt geen Facebook? Ik wel. Uh, Kijk, uh, je hebt een uh, muziekprogramma... Uh, waarbij je dit soort uh, nummers was, waar ik net over had. Dan moet je wel. Dan moet je je, je, je muziek uh, toch op een platform kwijt kunnen. Ja. En, ik, en ik kak het op, uh, op Facebook nou, en op is, Instagram. Het is leuk dat je uh, uh, weet wanneer mensen jarig zijn... en wat er gebeurt. Dat, en dat is geen er... voordeel. En als ik er wat opzet, is het mega uh, onzin... En, en, uh, uh, ja, dat is, uh, nou ja, is eigenlijk het enige. Voor de uh, rest. Ah, waarom? Uh, het is ook onzin wat, wat er 9 van de 10 keer daarop staat. Is ja, natuurlijk. 9 van de 10 keer onzin. Hoewel, er zijn ook mensen die zinnige dingen erop zetten, vind ik. wel? en uh, wat ik heel erg leuk vind aan, uh, aan uh, oh, dat, uh, Facebook... dat zijn de, uh, ja, de, de, de, de dingen zoals... Uh, uh, Hey, ik ben ja. genoemd. Gerlog van I was you same letter, I see you Ik heb nog meer contact met een hele hoop mensen. Oh, is dat Die, zo? die ik van vroeger kende. Ja. En uh, weet je al, uh, ja. uh, uh, Rob Petersen, ken je die? Ja! Nou, was, Rob Petersen uh, zet er altijd hele mooie dingen op. Van, uh, van, van vroeger. De, hij heeft het, uh, van de nu, Grand Prix. Ja, hij had er nu eentje van Frank Williams had hij erop ja. gezet. Um, <coughs> foto. Hij, weet, hij weet zoveel van die... Uh, van die periode van weet hij zeker ontzettend ja. veel af, ja. Ja, dus dat, ja, dat vind ik erg leuk. En, en uh, nostalgisch zandvoort vind ik ook heel erg leuk. Ja. En, oh. uh, en een Red Bull Racing, uh, dat volg ik dan een beetje. En, en, uh, en verder, uh, mensen die, uh, die je nog kent. En, uh, en af en toe laat ik iemand toe... <laughs> laat, laat ik, laat ik dat iemand... hij, maar wel uh, op uh, ruim anderhalve meter, toch? Of niet? Heb nou, je op de sociale media dan niet zoveel last van, denk ik? Nou, ja... Want Tenzij ik, uh, je van het uh, beeldscherm anderhalve meter wil wegblijven van sommige personen. Uh, dat heb ik soms wel, hoor. Dus... Ja, dat heb ik ook wel. Dus. Ja. Nou, en, want... ik, ik heb net uh, een vriendschapverzoek uh, geaccepteerd met George T. Ken je George T? Ja, dat is die van uh, de Baker Selection. Ja. Ja. Ja, en die, uh, die ken ik dan via het management van Jan Smit. Hmm. Een, uh, een leuke vent. Een vreselijk meer lachen. Uh, uh, hij... Jaap, Ko Jaap Koper heeft een nieuwe foto toegevoegd. Wat oh, is toevoegd? dat zo? Wat heb ik dan weer toegevoegd? de website van Liliet Mer Merlot. Ja, ja dat, dat is wel heel erg uh, bijzonder. want dat heb ik, uh, waar, Waarom heb ik dat toegevoegd? weet ik niet. Maar... Uh, ik, uh, uh, ik zag op haar website... Dat is trouwens misschien nog een kandidaat voor een uh, nummer van volgende week. Want het is ook een heel mooi uh, nummer. Het is een uh, jazzy-achtig nummer. Uh, zij had uh, op een gegeven moment, uh, bracht ze iets uit. En ik, in de tijd dat ik uh, ook recensies schreef, maar dan bij de popunie Rotterdam... Uh, had ik haar EP, die ik moest recenseren voor de popunie. En op een gegeven moment uh, schrijf ik dat, uh, dat stuk op. En dan uh, lees ik op een gegeven moment op haar website over Lilith Merlo... Uh, wat, uh, wat zij dus houdt eigenlijk kort, is. Vrouw, houdt nou, en daar staat een quote van, van mij uit die recensie. En dat vond ik wel heel bijzonder. En dat vind ik uh, altijd wel heel erg bijzonder... als mensen een quote van mij ergens op een website uh, verder uh, zetten. Dat, ja, dat doet hier wel wat, vind ik. Nou, dat is leuk om te horen. Ja, ja ik weet niet precies... Uh, maar, uh, nou goed, dat, dat voert er weer door om dat helemaal uh, te gaan doen. Uh, laten we maar dat niet doen. Laten we maar gewoon een stukje muziek draaien. Dank laten op. we dat maar doen. Ja. Laten we een ZFM, dames en heren. Ja. Uh, de kan show. Met uh, Frank is uh, naar huis. En Tino is er niet. En Tino is er niet. We zitten nog met z'n tweeën. En uh, vandaar dat we nog een uh, vrolijk deuntje uh, laten we horen. Ja. ja hebt met hem uh, wel eens uh, een bakje koffie gedronken hè? met Robert Polman. Ik heb wel eens een bakje koffie met Robert Polman gedronken, ja. ja. Ik moest een uh, heel weekend met hem uh, doornemen. En? Althans, ja, en dan komen die artiesten langs en dan moet je ze begeleiden. En uh, hmm. hele aardige vent, bijzonder vriendelijk, heel netjes. Hmm. En uh, precies zoals je denkt dat hij is. Hmm. Weet je, als je hem op, op, op die hoesen ziet, ziet hij er altijd uh, netjes uit. Uh, Gedistingeerd, uh, netjes. Uh, uh, uh, uh, ja, keurige man. En, uh, en zo is hij ook. Of was, die ook? was die hij was ook. Hij is helaas overleden. Ja, ja, ja dat, uh, dat, doen, dat doen ze. Ja. Uh... Sommige artiesten hoor, niet allemaal. Nee. nee. Heb jij uh, de special, de nieuwe, de nieuwe documentaire van de Beatles al gezien? Ja ik hoorde er wel iets over ja. uh, van, uh, dat er een, uh, een bepaalde special was uh, van, uh, van de Beatles. Ja, er is een uh, op Disney Plus hebben hm? ze een, een uh, hoe heet het uh, een, een documentaire is gemaakt door de man die ook uh, God, ja een hele bekende regisseur die heeft altijd materiaal doorgekeken van ja. uh, ik geloof uh, uh, 60 uur uh, video en uh, 150 uur uh, audiomateriaal. Ja. Hebben ze allemaal doorgenomen. En daar opnieuw een documentaire van gemaakt. En het gaat over de, de opname van de laatste plaat. Hm. Get Back. Ja, want het uh, schijnt ook iets heel bijzonders uh, geweest te zijn. Hè? Met, uh, met, die, met, met die jongens. Uh, nou, er die werd periode. altijd gezegd dat ze uh, heel slecht uit elkaar zijn gegaan. Volgens mij niet. En dat is, uh, Absoluut niet waar. Volgens nee, mij. dat is niet waar. Nee. Dat had ik ook al begrepen. Uh, want uh, uh, ik weet wel waardoor ze, geloof ik, uit elkaar zijn gegaan. Dat had toch met te maken met de wederhelft van John Lennon. Daar had het een beetje mee te maken. Nou, door. dat uh, nee, volgens mij niet helemaal. Niet? Nee. Niet? Nee, nee, nee. Nee, het is een... Uh, het is een Samenloven uh, omstandigheden. Nee, toch? ze waren klaar mee. Oké. Okay. En, en uh, Ja, dat kan gebeuren. En ze hebben, die mensen hebben zoveel meegemaakt. Dat is ongekend. Er is nog een documentaire op Netflix hm. en die gaat over uh, de Beatles, uh, de, de optredens die ze gedaan hebben. Nou, als je dat ziet, het is, die gekte is nooit meer uh, bij enig uh, uh, persoon of band of uh, uh, gebeurd. Nee, wat dat betreft zijn ze wel heel erg uh, groot uh, ja, geweest. Dat was niet normaal. Nee. Dat was echt niet normaal. Een, een, uh, dus wat dat betreft, ik begrijp wel dat die gasten dachten van, nou, we vinden het, <laughs> het, wel, het, het wel, belletjes wel welletjes geweest. Het ja. is goed geweest. Ja. En, maar ja, dat is natuurlijk heel. Ik denk dat wanneer ze allemaal nog geleefd hadden, dat ze nog wel een keer bij elkaar hadden gekomen. Zou je denken? Ja, ja, ja. ja. ja dat denk ik wel. Uh, ja, ja. Dan zou Lennon die zou nu 81 zijn geweest. Ja. Die is van 1940. Volgens mij was dat een van de oudste, dus samen met ja. Ringo Starr. En George Harrison en Paul McCartney waren van iets wat uh, later gekomen. Ja, hoe heet het? Uh, uh, George Harrison was de jongste. Ja. Ja. Uh, en McCartney is nu 78. Even uit mijn hoofd. Ja, het is niet te geloven hè. Nee. En die man treedt nog steeds op. Ja, maar die, die, die blijft. Ongekend. Het is, uh, nou, ik ben zelf in het uh, Beatle Museum in uh, Liverpool geweest. Dus ja. uh, op het heilige der heiligen wat, Want daar uh, heb ik het, uh, ja, heb ik wel wat nodig uh, gezien. Over de ontstaan en noem maar op. En hoe ze dat eigenlijk allemaal deden. Uh, in studiootjes en, en, en noem maar op. Dat hebben ze daar Eigenlijk een beetje zo nagebouwd in dat, uh, in dat museum. Want je ziet uh, gewoon van alles in dat, in dat opzicht. Daar kunnen de, de Nederlandse Museum, met alle respect uh, gesproken, uh, toch niet aan tippen wat ze daar uh, in Liverpool hebben neergezet. ja, maar Goed, het is logisch. Zijn daar dat ook, is logisch uh, ja, ze zijn gewoon daar ja. begonnen. En ze, ze zijn maar tien jaar actief geweest, hè? Eigenlijk. Nee, niet lang. Nee. Nee. Maar goed, ze hebben wel in die periode... Ze, ze hebben meer dan 300 nummers geschreven. En, en, uh, uh, heel veel van die liedjes die werden ook geschreven in de bus waar ze uh, mee reisden. En in vliegtuigen. En, en, uh, het zijn heel veel, heel veel nummers samen met uh, Lennon en McCartney. Die deden dat, de meeste. Mm -hmm. En ze hebben uh, George Harrison leren, uh, leren schrijven. Ja, ja, dat had je vorige week nog uh, verteld. Ja. Ja. Dus uh, dat, uh, dat, dat is ook, uh, ook heel typisch. Hoewel, ik vind dat de nummers van hersen. ja, uh, die, die zijn toch heel apart, vind ik. Ja, ja, en met, met, vanaf, terugwerk en met, en met terugwerkende krachten uh, vind, uh, vind ik ze nog mooi ook. Dus, ja, <laughs> dat, ik ben het geel met je eens. Ja. Ja, ik mee. weet niet wat het is, maar uh, Sometimes. Wat is. En uh, wat was het? Uh, weet While wat My het Guitar. Is, maar is iets mis. Oh. Zo, zo was het toch? Wat? Nou ja, zo uh, ongeveer. <laughs> ja, het zal een het zal gerust. Uh, als we het dan toch over die Beatles hebben... zullen we dan toch maar even een stukje laten horen weer? Voor de zoveelste keer? Of heb misschien... jij wat? Hey, ik heb wat klaarstaan, want ik denk je begint ja, over, ja, over de Beatles. Het een meer welke je hebt. hè yes. Nou, deze, die kan jij denk ik wel uh, waarderen, denk ik. Don't Let Me Down. Ja, dat is wel goed. Ja. she does, oh she does, yes she does And if somebody loved me like she do me, oh she do me, yes she does the first time She done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done. Van het uh, vermaarde dakoptreden wat ze daar hebben gedaan. Uh, dat was het laatste, de, optreden, ja, op ja, de was de laatste optreden. Dat uh, deden ze dan ergens op een flatgebouw, ergens in uh, Liverpool. Kan ik me herinneren. Oh nee, niet in Liverpool, in Londen nee, geloof ik zelf. Ja, ja. Uh, de Beatles met Don't Let Me Down. We hadden het er net over. Over die prachtige documentaire die te zien is op Disney. Plus. Dus mensen uh, die de streamingsdienst hebben, uh, zouden zeker gaan kijken. Want. Uh, dus, ja, ik, ik hoorde meer uh, mensen van, uh, een, die de Beatles een warm hart uh, toedragen... dat het een hele bijzondere documentaire is. Dus. En een ervan zit tegen, uh, tegenover mij. Dus, uh, ja. En als er één iemand is die het kan weten, dan is het Gerloogman wel. Nou ja, ho ho. Zo oh. erg is het ook weer niet. Ja, is dat zo? Maar het is wel, uh, ik, ja, ik ben wel een, een, een hele grote uh, Beatle uh, uh, uh, Een Beatles fan. Nou, vriend, nou, liefhebber. Fan vind ik ook zo. Liefhebber, liefhebber, ja. Liefhebber. Ja, ja. Dat is het goede woord. Ik denk, ja. ja, fan vind ik ook. Want het is een beetje een. Ik ben helemaal geen fan. Ik ben fan van niemand. Nee? nee. Ja, van, nee. van mezelf. Van, van, <laughs> uh, ja, ik denk van mezelf. Ja, ja en van mevrouw. Oh, ja. Maar ja. uh, we beginnen zo langzamerhand uh, wel in de laatste fase van, de, van, de, uh, van dit uh, verhaal uh, te komen van deze uitzending. Dus het wordt tijd dat we uh, bij de top 10 uit Ja, komen. ik had hem net. Ja, dan moet je even, even van die uh, flapjes uh, pakken, Ger. Uh, want je had hem uh, net, alle top 10 uh, lijstjes, maar je had er eentje van de bekende uh, merken. Die zag ik net wel voorbij komen. Ja, dan moet je nog even uh, nog een stukje naar beneden. Uh, yeah. Top 10. Ja, hier. Oh ja. Dat, dat, dat, dat is wel een hele leuke. Ja. Nou, nou, dan nou, dan gaan, we, ja. gaan we beginnen met 10. Hm? Want wat is de, uh, de, de top 10 van deze week? Dat zijn 10 merknamen waarvan je niet wist dat het een afkorting was. Nee, bij nee, ik, ik, die eerste die ik al tegenkom, dat heb ik het nooit geweten. Hè? En dan ja, ja, dus ik ja, een... ja, hij kan Jaap kan meekijken. Ja, daarom, dus. dus die weet het al. Ja. En uh, nou ja, op 10 staat uh, uh, de, de Papermunt, die we allemaal kennen. De ja. King, King Papermunt. Ja. En King is niet de koning, maar.. King betekent kwaliteit in niets geëvenaard. Ja. Zal, je, zal ik je nog iets uh, vertellen? Er zit dus gewoon alcohol in, hè, in een pepermuntje. Is dat zo? Ja, ik, uh, ik heb ooit nog eens een keer ergens gegeten bij, uh, bij Brauwers Kolkje ja. En uh, ik uh, moest uh, mijn oudste zus terugbrengen naar uh, Amsterdam. En ik uh, denk, nou, ik neem geen uh, drankje, maar wel een pepermuntje. Maar wat gebeurde er? Uh, rechtsaf uh, gelijk de randweg op. Fuik! En uh, ik denk, nou, haha, ik heb niks gedronken. Nou, mooi dat hij uitsloeg. Nee, he, dat... Door, vanwege een pepermuntje. De king, pepermunt. Ja, je weet dat ze branden als een lier, hè? Ja, ook. Dat, uh, ja. Vertel mij niks. Nou, we gaan door. Negen. Oh. Ja, negen staat uh, een pan die we allemaal hebben. Dat is de pan En we noemen, uh, uh, Rutte noemen we ook van uh, tefal, <laughs> van teflon. En, en uh, nou, dat zijn nou van die... Uh, maar tefal betekent teflon en aluminium. Oh, nooit geweten. Nee, ik ook niet. Nee. Dat is Tevel, je denkt aan, aan alles. Ja, maar uh, ik, ik, heb, uh, ik gebruik ze niet meer, de tevelpannen. Nee? Nee, ik heb de BNK tegenwoordig. Oh, heel goed. De, de BK-pannen. BK-pannen, ja, De mag. Ik. Mag, ja, mag. Hé hey, jongens, uh, op acht. Uh, dat is uh, wat we... Meneer de, Groot, Meneer de Groot zegt het wel eens, he? All ja. Fens. Ja, Dit ja, ja, ja, is ja. Fens met een V. Ja. Uh, dus de Vens uh, hagelslag en uh, alles wat erbij hoort. Ja, weet je waar, waar, waar, waar die staat, die uh, fabriek? Waar staat die? Vroeger heeft hij in fase gestaan, boven Apeldoorn. Oké, okay. ja. nee, dat wist ik niet. Het niet maar zal ik je vertellen wat dat betekent? Nou? Vries en zonen. Dus, uh, dus een paar in pa Sony ja. hebben we op een gegeven moment bedacht... nou, we hebben nog iets voor het broodbeleg. Ja. Dan gaan we maar eens een beetje mee experimenteren. Ja, Hendrik de Vries en zijn zonen die het bedrijf in 1890 hebben opgericht. Ja. Daar is het van. Op zeven, ook een hele bijzondere. Ja, die moet iedereen toch wel een beetje gebruiken. Hè? Ja, Dagelijks ja. moet ja. dat wel, uh, wel van pas gekomen. Ja. Het, ja. het toiletpapier van puizen. Page. Page. En ik dacht wel dat het uit het buitenland kwam. Maar weet je wat het betekent, Jaap? Uh, nee. Papierfabriek Genep. Ach, Page. Page. Ik, denk, ik denk meer aan Page Turner, maar nee, dat zal nee, met toiletpapier nee. papier wat minder goed gaan, denk papier, ik. Papierfabriek Genep. Ja. Ik vind het, nou ja, dan weet je in ieder geval dat het uit Genep komt. En uh, het is tegenwoordig uh, onderdeel van het Amerikaanse Kimberly. Je, je kan er alleen niet op schrijven, mensen. Nou, je kan het wel, maar het is niet aan te raden. Ja. Uh, op nou, zes. Andrelon. Ja. Andrelon. Uh, uh, ja, uh, Andrelon. Klinkt, klinkt echt als een Frans merk, hè? maar niks is minder waar. Deze shampoo komt gewoon uit oh. Nederland. In de jaren veertig bedacht door kapper André de Jong. En uh, zijn kapsalon uh, droeg de naam André's kapsalon... En de naam André Lon is hiervan een samenvatting. <laughs> samenvatting. Goed. Grappige. Nummer Om 5. Konimax. Uh, nou ja. uh, speciaal nasi-mix voor uh, Oosterse gerechten. Ja, en het allemaal mm, dingen die ze, die ze maken zitten in, ja, zit in Rotterdam. Er en het staat voor Conserveren, Import, Export Maatschappij. Konimax. Ach ja. ja. Conserveren, Import. Ja. Export. ja, een maatschappij. Maar de, die maatschappij ma zit ja, er niet die bij. Maatschappij, die zit niet bij. Koning Max bij. Dat <laughs> <Ja>. <laughs> nou, op vier hebben we ook een hele leuke. Dat is uh, de ethos. Mm -hmm. En de ethos uh, is een drogisterij uh, die tegenwoordig van... Uh, van, uh, hoe heet, uh, de Appie. Uh, van Appie is. Ja. Van Albert Heijn. En dat betekent Eendracht, toewijding, overleg... en samenwerking. We hebben, een, we hebben nog een minuut. Eendracht, toewijding, overleg en samenwerking. Op dat. drie... Hebben we Remia. Remia, frietsaus en alles wat erbij hoort. En wat betekent Remia? Roos elektrische mel melangeer inrichting Amersfoort. Het ja, is er niet te geloven. Ja. En op, nooit geweten. Op twee. Op twee de spar. De Spar, een Nederlandse uh, winkel. Uh, ge, uh, ja. en, en, uh, nou, de Spar kennen we allemaal. En ik dacht dat het uh, met het boompje te maken heeft. Maar nou, niet, niet dus minderwaard. Door eendrachtig samenwerkingen profiteren allen regelmatig. Het zijn net wielrenners. die, die profiteren er van elkaar aan. Maar goed, en... Ja, en natuurlijk op één, maar dat, dat, dat is redelijk bekend. Dat is de HEMA, de Hollandse eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam. Ja. Hollandse eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam. Geef mij maar Lom de Merg. Hey, Lom de Merg. <laughs> ja, ja, Lom de Merg ja, ja, Mer is ook. En een, een ACT-jong heb je. Ook ja, nog. Ja. Um, dit was hem weer. Deze kant nog als jou. Uh, volgende week zijn we er weer. En wat mij betreft, uh, komende donderdag tussen 7 en 10 Het, het ritme van ZFV via de kabel op 104.5.